Tien uur, onderduift Nederwit met het NOS-journaal. Opstandelingen in de Libische stad Zavia zeggen dat ze twee aanvallen... van elite-troepen van kolonel Gaddafi hebben afgeslagen. De hele dag is zwaar gevochten in de stad, zo'n 50 kilometer ten westen van de hoofdstad Tripoli. Volgens getuigen zijn er bij de gevechten zeker 30 doden gevallen... en zijn honderden mensen gewond geraakt. De Libische leider Gaddafi is bezig met een offensief om steden te heroveren die in handen zijn van de opstandelingen. Zo is twee dagen gevochten om de belangrijke havenstad Raslanouf in het oosten van het land. Maar volgens de oppositie is de aanval afgeslagen en rukken de opstandelingen verder op naar het westen richting Tripoli. In Polen heeft de politie een illegale sigarettenfabriek ontmanteld. Daarbij werden zo'n 5 miljoen sigaretten en 50 ton tabak in beslag genomen. 32 mensen werden gearresteerd.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 FC Twente blijft in de race voor de landstitel in de eredivisie. In Enschede won Twente met 2-0 van NAC uit Breda. In de vorige twee competitiewedstrijden had de club uit Enschede puntverlies geleden... met een gelijk spel tegen NEC en verlies bij AZ. Ado Den Haag is opgeklommen naar de vierde plaats in de eredivisie... door een ruime zege op NEC. De Haagse club won thuis met 5-1. En ook Vitesse heeft een belangrijke overwinning geboekt... door met 2-0 te winnen van VVV Venlo.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 Reclameklassiekers in de beurs van Berglagen. Nog tot en met zondag 6 maart. Komt dat zien. Hey, yo, Nogmaals, goedenavond. Het is het uur van de overzichten, het laatste uur. Onder andere het buitenlands voetbal met veel aandacht voor Duitsland. Maar er wordt ook nog gevoetbald in Nederland. Excelsior, PSV, Frank Bieluit. Uurtje onderweg. Excelsior dacht in de pauze nog. We hebben die PSV'ers aardig in de tang. Dat was ook zo. Maar inmiddels is de wedstrijd volledig gekanteld na de pauze. Daar was één goal voor nodig. Maar sindsdien is PSV de baas en Excelsior een klein beetje van slag. 2-1 voor de ploeg uit Eindhoven. sledge met We Are Family. Frank Wielaert bij Excelsior PSV 1-2. 63 minuten gevoetbald. En die Hutchison blijkt behalve af en toe zijn bal af te kunnen pakken... en achter een tegenstander aan te kunnen hollen. Ook aardig te kunnen, met aardig technische bagage te hebben. Want die heeft al wat uh, hoogstandjes uitgeprobeerd te halen. Zojuist ging er een bal over de zijlijn toen hij het probeerde. Toen mislukte het een beetje. Koevermans nu met een steekballetje. Maar uh, ook dat lukt niet helemaal. PSV blijft wel in balbezit via Engelaar. En dan... Uh, uh, over de linkerkant is het zoeken naar de vrije man. Jujjak is het daar. Pieters is uh, de vrije man aan de linkerkant. Terug naar Jujak. op de punt van het strafschapgebied. Daar kan hij gevaarlijk worden. Als het niet met een voorzet is, dan toch wel met een schot. Het wordt een voorzet, maar die wordt weggewerkt in eerste instantie. Bouwma dan vervolgens de vrije ruimte zoeken aan de rechterkant. Mano Manolev daar met heel veel ruimte voorzet. Het is een soort van vuurpijl voorbij de goal van Excelsior. En dan is het Bovenberg die hem over de achterlijn loopt. En zo PSV nog een corner schenkt. Het is de manier waarop Bovenberg verdedigt. Als hij het even niet meer weet, dan gaat die bal gewoon over de zijlijn. Zoals je dat eigenlijk hoopt dat een van je verdedigers dat doet. Als je geen idee meer hebt, dan doe maar iets. Waardoor we in ieder geval uiteindelijk wel. We weten waar we mee bezig zijn. Daar komt de corner van Jujczak. Ingekopt, naastgekopt. En dan is het gevaar achterin bij Excelsior geweken. De kopbal leek mij van Marcelo. En dat klopt ook, zie ik nu in de herhaling. En terwijl PSV, het uitvak alvast, het feestje begonnen is. Ze hebben zich opgeofferd één avondje voor wat betreft het carnaval. Daar zijn ze voor naar Rotterdam getrokken. Dat is niet zo'n carnavalstad. Maar ja, in een uitvak, gezellig bij elkaar. Dan wordt er toch nog iets wat op een carnavalsfeertje lijkt. Zeker als je ploegje voorstaat. En Bouwman rustig achterin de bal kan rondspelen met Pieters. En Marcelo en dan breed naar Manolev. Wel nu een klein beetje druk van Excelsior. Dat de moeite heeft om weer terug in de wedstrijd te komen sinds die 2-1 achterstand. Bal over de zijlijn gegaan. Dan word je een klein beetje geholpen natuurlijk. En Koolwijk zoekt de diepte bij Bergkamp richting cornervlag. Eén tegenstander bij zich. Moet dan de bal bij zich houden. En dan hopen op hulp. Uh, Klazi wil wel helpen. Wat de Maleo wil wel helpen. Wat de Maleo is de man die nu de bal krijgt. Terugspeelt naar Bergkamp. Die staat buiten spel. schepping PSV. Dus wordt er niet gefloten. En mogen de Eindhovenaren gewoon door. Bakal. Goed begonnen aan de wedstrijd trouwens. Vervanger van Toivonen Onzichtbaar geworden in de tweede helft. Hij loopt wel veel, maar is niet echt betrokken bij het spel van de PSV'ers. En dat is dan toch een, een dompertje voor hem als je eindelijk weer eens een kans krijgt. Terwijl je daarvoor de hele tijd pendelde tussen bank en tribune. En nu eindelijk weer een beetje mag spelen. Het spel is wat achteruit gegaan. PSV controleert zoals PSV wedstrijden nou eenmaal controleert. En Excelsior kan er niet zo gek veel aan doen na dik een uur voetballen. PSV op 2-1 op Woudenstein. Timo de Bakker en Robin Hazen hebben Nederland op een 2-1 voorsprong gezet... in de Davis Cup-ontmoeting met Oekraïne. Het tennisduo was in Garkov in vier sets. Te dus sterk voor de combinatie Sergej Skagovski en Sergej Bubka junior. De reactie van Davis Cup-captain Jan Siemerink. Ja, vandaag staat dan alleen het uh, dubbelspelprogramma. En dat verliep eigenlijk uh, uitstekend. Er werd op hoog niveau uh, gespeeld, uh, ook door de tegenstander natuurlijk. Dat, uh, dat kan niet anders. En het kwam eigenlijk maar op een paar punten aan. Op, uh, ja, we spelen op een snelle indoorbaan.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 Nederland heeft morgen nog één overwinning in het enkelspel nodig... om zich te plaatsen voor de tweede ronde in groep 1... van de Europees-Afrikaanse zone. Michele Krajicek is er niet in geslaagd de finale van het toernooi... in Kuala Lumpur te bereiken. Krajicek verloor in de halve eindstrijd van Jelena Dokic. De Australische was in twee sets te sterk, 6-2, 6-3. Degenschermer Bas Verweilen heeft een Olympische nominatie op zak voor Londen 2012. Die verdiende Verwijlen met zijn derde plaats bij de wereldbeker van Tallinn in Estland. Verweilen verloor in de halve finale van de latere winnaar, de Duitse Jurk Fiedler. Met zijn derde plaats hoort Verweilen ook weer bij de beste 16 deegschermers van de wereld. De Spaanse wielrenner Alberto Contador heeft de problemen rond klembuterol van zich afgefietst met een overwinning in de Ronde van Murcia. Contador won de tweede etappe in de Spaanse rittenkoers. Overigens heeft de internationale in de UCI tot 24 maart... om te beslissen of ze in beroep gaat tegen de vrijspraak van uh, Contador. Lindsay Vonn heeft zich voor het vierde jaar op een rij... verzekerd van eindzegen in het wereldbekerklassement Afdaling. De Amerikaanse skiester eindigde in het Italiaanse Tarvisio... achter de Zweedse winnares Anja Persson als tweede. Vonn won gisteren al het wereldbekerklassement Supercombinatie. Frank Willeit met Excelsior PSV. Daar krijgt Bouma een gele kaart voor een overtreding op Bergkamp. Ik denk dat dat terecht is, want Bouma had ook best een beetje bij zich kunnen houden... op het moment dat Bergkamp hem er zuinigjes vanaf liep. Zien we dat Klaasie gewisseld gaat worden. Hij gaat eraf. Edwin de Graaf, geblesseerd geweest... maar fit genoeg om nog in ieder geval een minuutje of twintig mee te doen. Iets meer dan twintig minuten moeten we nog spelen in deze wedstrijd. Hij eh, komt erin. Nog altijd 2-1 voor PSV. En dit zijn de manieren waarop Excelsior weer terug zou kunnen komen in de wedstrijd. Stilstaande situaties. Corners, vrije trappen. Zoals nu het geval. De vrije trap met achter de bal aanvoerder Kolwijk. En dus natuurlijk voor de goal Bovenberg. Die al regelmatig scoorde. Juist tegen de grote clubs ook scoorde. Hij ging zojuist al even naar de scheidsrechter toe. Let op bij deze situaties. Op mijn tegenstander. Want hij pakt me de hele tijd vast. Wordt doodziek van die Marcello. En nu krijgen ze inderdaad beide een waarschuwing. Komt die eh, vrije trap. Wordt weggewerkt. In eerste instantie Geert Arendroor dan nou, nog een keer inbrengen. Dan. Bovenberg wegdraaien. Schieten. Het is in ieder geval een aardige poging. Je bent gewend dat hij uiteindelijk kopt. In zo'n zo situatie. Maar ja, dit was onmogelijk. Koppen uit te draaien. Hij moest wel schieten. Deed dat heel behoorlijk. Dwingt in ieder geval Isaacson weer eens tot een redding. Dat was alweer eventjes geleden. En dan kan PSV er weer afkomen. En uh, proberen via Koevermans een aanval op te zetten. Dat lukt heel goed. Koevermans kop door op Djudjak. Maar dan in balbezit blijven. Bovenberg inmiddels weer terug. Schiet de bal naar voren. Daar pikt Bouwma op. Engelaar dan breed naar. Uh, Manolev, Manolev naar Jujak. dan voorbij. Bovenberg naar binnen toe trekken en de buitenkant zoeken bij Bakal. Bakal, daar is hij weer eventjes. Met, uh, in ieder geval gaat hij goed over het uh, verkeerde been van Kolwijk heen. Geeft dan voor, wordt weggewerkt achterin. Bij Excelsior is het Koolwijk op zijn beurt die de bal weglegt. Nu voor Fernandes in duel met Pieters. Nog op de helft van Excelsior is de ruimte natuurlijk aan de andere kant bij Nelom. Nelom met heel veel ruimte voor zich. De bek kan zo het hele middenveld oversteken. Maar nu nog een oplossing zoeken. Wattemaleo goed weggedraaid bij zijn tegenstander. Fernandes aan de rechterkant. Ruimte om een voorzet te geven richting de tweede paal. Daar is Wattemaleo weer. Of is dat Nelom? Nelom is het uiteindelijk die de bal kopt. En dan wordt er een corner gegeven. denk Ik dat het een achterbal was. Dan zou dit wel eens een cadeautje kunnen zijn waar de Rotterdammers even op hebben zitten wachten. Even kijken of het inderdaad. Ja, ik denk dat het een achterbal is, gewoon. Nelon krijgt die bal tegen zijn hoofd aan. Maar scheidsrechter Makkelie geeft een corner. Dat is nou eenmaal zo. Er zijn ook niet zo gek veel PSV'ers die protesteren. Jujjak probeert het heel eventjes. Maar dat is inmiddels alweer gestaakt. Die protesten. Koolwijk met de corner vanaf de linkerkant. Iedereen bij Excelsior loopt weg. Heel PSV erachteraan. En dan komt iedereen van, PS... van Excelsior weer terug. En dus heel PSV ook weer terug. Bal weggewerkt bij Lens. En dan de hensbal van Fernandes. Maar makkelijk laat het lopen. Die heeft het niet goed gezien. En dus laat hij nog even die aanval gaan. Isaacson, Bergkamp kan er net niet bij. Isaacson mag zich daar eenmaal strekken. Met de armen omhoog de bal vangen. En dan ben je altijd groter. Ook al is Bergkamp bijzonder groot. We zijn 70 minuten aan het voetballen. PSV nog altijd op 2-1 voor tegen Excelsior. inside my car Met Iets, eh, Van Aids of March. Uh, Vitesse won met 2-0 van VVV bij de goals na naar rust. En Jeroen Gutte praat na afloop met de trainer van VVV, Willy Boessen. Jullie verliezen met 2-0 hier in Arnhem, maar je zou kunnen zeggen onnodig. Nou, We zijn ook met z'n allen uh, diep teleurgesteld. Uh, we hebben een prima wedstrijd gespeeld. We hebben het Vitesse heel moeilijk gemaakt. Uh, dat hebben we in de eerste helft uh, prima gedaan in de organisatie... Alleen een misverstand in de tweede helft, vlak na rust, nek je eigenlijk die wedstrijd. En daar geef je de wedstrijd mee weg. Uiteindelijk probeer je het nog te redden door een aantal wisselingen. Er ontstaat dan wat druk. Hoe dicht zijn we nog bij de 1-1 geweest, denk je? Ja, heel dicht. Zelfs bij de overwinning. We krijgen volgens mij 2-3 100% kansen. Misschien die derde is wat minder. Maar zeker 2 100% kansen. Dan moet je een goal maken. En dan wil ik het nog wel zien tegen dit Vitesse. Dit Vitesse, wat bedoel je daarmee? Ja, omdat het ook niet loopt. Dus hebben wij van proberen te profiteren. En uh, helaas is dat niet gelukt vandaag. Uiteindelijk is het breekpunt dus dat doelpunt vlak naar rust. Misverstand en profiteren van Van Ginkel. Ja, klopt. Precies. Kun je dat je verdediging verwijten? Nee, ik verwijt niemand wat. Mijn jongens, of onze jongens moet ik zeggen, die hebben keihard gewerkt. Die hebben precies gedaan wat we graag wilden. En die dingen gebeuren in voetbal. En daar moet je ook overheen zetten. We zijn wel even, na dat moment van 1-0 zijn we even de weg kwijt geweest. We Hebben 10 tien minuten even moeten zoeken en weer moeten organiseren. Maar daarna hebben we de draad erop gepakt en dan creëren we ons gewoon 100% kansen. Maar die moet je wel benutten dan. Heb je het gevoel dat je echt punten laat liggen? Dat je een slag had kunnen slaan? Dat je misschien nog wel zelfs richting 15e plaats had kunnen voetballen? Wij hebben punten laten liggen vandaag, dat is duidelijk. Ja. Willy Boessen is dus ontevreden, want er had meer ingezeten voor zijn VVV volgens hem. VVV verloor nu met 2-0 van Vitesse. Uh, ja, en dan blijft het waarschijnlijk dik onder Excelsior zelfs. Als Excelsior nog een punt zou pakken, Frank Wiedrijd. Ja, dat is in ieder geval geruststellende uh, gedachte op Woudenstein. Nog een kwartier te spelen. PSV leidt met 2-1. Maar ik denk dat Excelsior toch nog iets van een tweede adem gevonden heeft. Met name uh, sinds de wissel Klaas eraf, Edwin de Graver in ieder geval. Klaas hier het slecht deed. Maar uh, ja, zijn lucht is meestal na iets meer dan een uur voetballen wel op. Dat is een beetje een vaste wissel van Alex Pastoor. Van uh, de jonge uh, Feyenoord huurling. En de Graaf heeft uh, een aanvallende drive. Daar waar Klaas hier nogal een corrigerende drive heeft. En dat zie je ook wel terug in de ploeg. Er zijn nog wel wat mogelijkheden. Excelsior heeft zich toch weer een beetje teruggevochten uh, in de wedstrijd. Na die 2-1 achterstand. Nu Roorda met balverlies. En dan zul je altijd zien dat PSV even kan komen. 1 tegen 1. Bakal de zijkant zoeken bij uh, Jujjak. Dus links bovenberg. Uh, opzoeken. Bal leggen bij de tweede paal. Maar daar komt die bal niet goed. Ook vooral omdat uh, Koevermans uitgeleid en dus Pellats uh, de bal rustig kan oprapen. Maar dan komt Excelsior de weer niet goed af. Kolwijk met balverlies. Engelaar breedte uh, naar uh, Jujjak. Jujjak terugleggen. En dan... Oh! Dat scheelt niks. Het is volgens mij Ramstein die de bal tegen zijn rug aan krijgt op de inzet. Daar uh, centraal bij PSV weet ik niet precies wie daar gaat schieten. Maar na een slordig balverlies kort voor de eigen goal van Kolwijk. Is het uiteindelijk dan uh, Ramstein die de bal zelf wegwerkt. Het is de inzet van Engelaar die notabene zelf de bal eerst afpakt. De corner van uh, PSV. Daar komt hij van uh, Juzak richting uh, de... Ja, daar valt die bal weer net naast. En uh, nee, valt niet naast. Hij is nog steeds in het spel. Pallets. Plukt hem dan uiteindelijk uit de lucht. En dan is het probleem achterin van Excelsior in ieder geval eventjes geweken. Daar waar ze eventjes de weg helemaal kwijt waren. Omdat ze zo snel leden twee keer kort achter elkaar. PSV op 2-1. Nog altijd tegen Excelsior. Het lijkt erop dat de Eindhovenaren gewoon drie punten mee gaan nemen. Ado Den Haag nam uh, wraak voor de nederlaag vorige week tegen NAC 3-2. En die wraak werd genomen op NEC. Want dat werd met 5-1 afgedroogd. Arno Vermeulen met de maker van de vijfde goal van Ado. Jordi Brouwer, de eerste zit erin. Ja, dat er nog vele mogen volgen. <laughs> nee, ja, ik mocht erin, 20 minuten voor tijd. 4-1 voor, dus ja, je denkt wij willen de wedstrijd uitspelen. Dus ja, ik krijg weinig de bal. En op een gegeven moment ja, die vrije trap op het eind. En ja, ik kop hem door en hij valt erin. Dus daar uh, ben ik blij mee. Had je een beetje zitten genieten op de bank? Ja, zeker. Vooral uh, direct na rust. De eerste 5 minuten creëren we geloof ik 400% kansen. Dus ja, en toen gingen er ook twee in. Dus ja, dat was uh, zeker genieten. Je scoort. Ben jij de nieuwe Bullykin eigenlijk voor ADO daarna? Ik hoop het. Ik doe mijn best. Ik, bedoel, ik kijk veel naar hem ook op de training. Hij is natuurlijk een hele slimme spits, sterk. En ja, ik probeer veel van hem te leren en ook gewoon mijn eigen spel te verbeteren. En wie weet als Bullykin weggaat dat ik hem op kan volgen. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Hoe ver ben je nu? Ja, Ik heb een tijdje niet gespeeld. Nu heb ik wat wedstrijden met de jong ADO gespeeld ook. Dus ja, ik denk dat ik op 80% zit dat ik nog wel wat winst kan pakken. Je bent voor veel mensen waarschijnlijk nog een relatief onbekende speler. Maar je hebt een, een namenlijst natuurlijk van clubs achter je staan. Die wekt uh, de verwachting dat je bij Den Haag veel goals gaat maken. Ja, de clubs zijn uh, goed. Alleen de wedstrijden nog niet. Die moeten dan hier gaan komen. ja, natuurlijk bij grote clubs gespeeld. Weinig uh, gevoetbald eigenlijk, maar wel veel geleerd. Met goede spelers gevoetbald en getraind. Dus ja, ik hoop dat ik dat hier tot uh, wasdom kan brengen. Hoe zie je het zelf voor je? Je verloop van je carrière? Vanaf nu? Vanaf nu? Ja, nu hoop ik... Uh, nu met name in te vallen en mijn doepeltjes mee te pikken. En dan hoop ik dat ik er volgend seizoen kan staan. En van daaruit weer verder. Dit was er één. Uh, waar staat de teller einde van dit seizoen? Oh, einde van... zou ik nu weten. Ik hoop uh, dat we nog wel twee, drie kunnen volgen. Jordi Brouwer mocht praten met Arno Meulen, want hij had zijn eerste goal gemaakt in het betaald voetbal. 5-1 won ADO van NEC. En het was de vijfde die Brouwer maakte. Excelsior, PSV. Uh, zie je nog kansen voor Excelsior, Frank? Zolang ze af en toe de ballers hebben en vrije trappen krijgen zoals nu... dan kan het altijd zomaar gebeuren. 10 minuten nog, 2-1 nog altijd voor PSV... Kolwijk achter de bal. Iedereen die eventueel zou kunnen koppen, mee naar voren bij Excelsior. Bal richting de tweede paal. Daar is Isaacson ook. Komt goed uit zijn doel. Plukt ook goed. En dus gevaar geweken. En uh, even de rust weer bij uh, PSV. Dit zijn de momenten waarop je even scherp moet zijn. Als je de puntjes binnenhaalt zoals je ze moet binnenhalen. Bij een laag geclasseerde ploeg. Wat PSV dus nu aan het doen is. Isaacson met de diepe bal in de richting van uh, Koevermans. Die wint het kopt wel weliswaar van uh, Nelom. Maar uh, leidt daar bijna balverlies uh, daarna. Omdat de tweede bal, zoals dat is een, is een technische term... waar je dan even niks anders voor weet, uh, uh, niet gewonnen wordt. En Excelsior komt er nu uit met Watermeleo. Even op tempo. Dat is wat ze graag willen. Fernandez was geblesseerd, maar deze bal is echt te snel voor hem. Hoe snel Fernandez ook is zonder de bal. Deze bal ging een beetje te hard, dus over de achterlijn... En dan kan iedereen van PSV weer rustig naar voren lopen. En Excelsior moet dan weer even achteruit. Het is ook wel weg hoor, het aanvalsspel bij PSV. Dat rond die goals wel in orde was. Maar nu op dit moment zie je het even helemaal niet. Het tempo is ook weg. Eigenlijk is het de leuke, de leuke momenten zijn wel weg van Woudenstein. Of het moet nog even komen van Excelsior. Tot nu toe lukt dat nog niet zo in de tweede helft. 2-1 dus nog. Vreugde in Den Haag vanwege de 5-1 overwinning op NEC. Maar ja, als er vreugde is aan de ene kant, dan is er altijd verdriet. Aan de andere kant, dat verdriet zit bij NEC en bij de trainer, William Vloed. William, hoe typeer jij deze avond? Nou ja, ik denk dat we in uh, twee keer tien minuten eigenlijk slag zijn. In de eerste helft een fase van 10 minuten. Hè, terwijl we heel goed aan de wedstrijd begonnen. En natuurlijk in die, uh, die drama fase van 10 minuten in de tweede helft. De eerste helft sta je 2 en achter. Dan is het eigenlijk na acht minuten in de tweede helft helemaal gebeurd. Juist ja, wedstrijd gespeeld. Uh, ik denk dat we vanaf de 45e minuut tot de 55 e minuut echt bijna onver gelopen door, uh, door de passie van Den Haag. En, uh, ja, wij bleven maar proberen om uh, met mooi voetbal hakjes, tikjes te voetballen. Ja, op dat moment moet je of mee gaan in de strijd, maar in ieder geval veel realistischer gaan spelen. Dan moet je eens een keer ook uh, flink een flikker trap tegen die bal aan geven. Uh, en wat meer keren zijn in het duel, nou, daar hebben we het af laten weten. Je verliest met 5-1 uiteindelijk bij Den Haag. Uh, is het seizoen voor jullie eigenlijk over? Nee, dat is niet over, want je hebt volgens mij nog acht wedstrijden te spelen. Dus wat dat betreft moet je gewoon achter. Nou, maar stel dus dat je Europees voetbal zou willen halen, wat aantrekkelijk kan zijn, dan is het verschil toch een puntje of tien, denk ik. Ja, ik weet niet of het tien is, maar het is in ieder geval heel groot. Dus achterstand naar plek acht is eigenlijk veel te groot. Nou, daar hadden we vandaag een goed resultaat moeten halen. Wat betekent dat dan voor de komende weken, voor jullie? Nou ja, ik denk dat we in ieder geval ons eigen moeten gaan oppeppen... om die thuiswedstrijd tegen PSV uh, dat te brengen wat we kunnen brengen. En een weer een stap te maken dat we toch daar ook wat meer kerels kunnen zijn. Is het lastig voor een trainer om met een elftal nog een seizoen uit te maken waarvan je weet dat het bijna onmogelijk is om nog iets van een prijs te pakken? Nee, nee, nee. Want ik vind dat je ook uh, verschillende spelers met verschillende doelstellingen hebt lopen. We hebben nog steeds de topscorer van Nederland in huis. We hebben jongens die een stap hoger op willen en kunnen. We hebben jongens die zich verder willen ontwikkelen. We hebben jongens die een debuut willen maken. Volgens mij hebben we nog zoveel individuele doelstellingen. En als team denk ik dat we ook nog voldoende uh, momenten hebben. We hebben een paar hele mooie thuiswedstrijden voor het publiek. Dus wat dat betreft is volgens mij dit seizoen nog heel veel te halen. Wat gebeurt er met Siemling in de tweede helft? Ja, ik heb het moment nog niet gezien, uh, maar vanaf de bank, want ik liep net terug naar de bank, werd er gezegd dat de bal te ver vooruit speelde en uh, de bal achterna geleden. Ik moet het kijken of het een terecht kaart is of niet. Maar, uh, en dat, dat, als je die beelden ziet, zou je er niet over twijfelen? Nee, daarom. Dus uh, ik heb in ieder geval van de bank gezegd dat het is een terecht kaart dus uh, wat dat betreft uh, hebben we morgen weer wat werk in de winkel. Set fire to the rain van Adele was dat. Je zou verwachten dat PSV na die snelle twee goals in de tweede helft verder weg zou lopen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd, Frank Willard. Nee, maar dat is PSV ook niet echt de ploeg naar hoor. Die zijn meer van het controleren wat we hebben. Nog drie minuutjes, 2-1 is het nog altijd. Maar ja, een goal is zomaar per ongeluk gemaakt, hè? Dat hebben we vandaag ook gezien. Sterker nog, dat was een belangrijk moment waarop PSV de wedstrijd naar zich toe trok. Sindsdien wel nog een paar aardige pogingen gezien hoor. Engelaar was een redding van Pellets op nodig. Nog een vrije trap van Jujjak was ook een redding van Pellets op nodig. Hij krijgt vandaag de voorkeur boven Pauwe. Hij mag laten zien wat hij kan van zijn trainer. Ik denk dat hij dat volgende week ook nog wel mag op basis van deze wedstrijd. Dus dat is prettig voor de 24 jarige Duitser op doel bij Excelsior. Maar de Rotterdammers moeten nog een goaltje maken. En echt veel mogelijkheden hebben ze daar na de pauze nog. Niet voor gehad. Nu wel balbezit met uh, Nieveld. Uh, risicovolle paas op Watamaleo. Die komt goed voor zijn tegenstander. Maar dan is het lastig. Ballen aannemen. Hij komt er goed uit. Dus tegen twee PSV'ers. Nog altijd Watamaleo. Nu een goede oplossing bedenken. Bereikt dan Fernandes niet. Ja, dan kun je honderd keer goed het duel aangaan. Maar als je hem zomaar inlevert bij Manolev, Schiet je er een donder mee op. En dan kan PSV weer komen. Met uh, Jujjak aan de rechterkant. Nu even uitgeweken. En PSV dan even achteruit. Engelaar, lange haal naar voren. En dan kijken of Koevermans in stelling kan worden gebracht. Of Bakal die nog even erachteraan komt lopen. Die uh, wordt gepoogd te bereiken. Dat lukt niet. Excelsior kan eraf komen. Bergkamp komt daar even helemaal uh, helpen. Watamaleo en Fernandes. Probeert de Graaf aan te spelen. Dat lukt. Hij wordt vergeten om mee te lopen. Fernandes dan opnieuw ingespeeld. En dan even kappen naar zijn linkerbeen. Hensbal vindt Rotterdam. Makkeli denkt er even over na. En geeft een penalty. En dan zou dit zomaar een hele dure kunnen zijn. Makkeli moest even nadenken of het opzettelijk was. Ik vraag het me af of hij het goed heeft. En met mij iedereen die voor PSV is... Maar even kijken, de poging. Het is de, de hand inderdaad van Marcelo. Maar dit trekt hem weg. Maar ja, hij komt er wel tegenaan. Hij hoort niet daar te zijn. Dat is allemaal wel waar. Maar je moet toch volgens mij met je hand naar de bal toe gaan. Dus het moet het een onnatuurlijke beweging zijn. Hij probeert hem weg te trekken. Maar het schot van Fernandes is zo hard... Dat, Manole, of dat Marcelo hem niet kan ontwijken. Dus ligt de bal nu op de stip. Wat Makkelij heeft besloten... Dat dit een penalty is. Dit kan een hele dure worden in de strijd om het kampioenschap voor PSV in de allerlaatste minuut. Die inmiddels al is ingegaan. Ligt de bal op de stip. Edwin de Graaf is de specialist. Ook nu hij hier is mag hij de bal gaan nemen. PSV'ers doen nu allemaal vervelend om de Graaf heen kijken of hij zijn zenuwen de baas kan zijn. De Graaf met de aanloop in de inzet. Goed halfhoog ingeschoten. Isaacson gaat de goede kant op maar die bal zit. En dus is het 2-2 en lukt het Excelsior toch weer om punten af te snoepen van een hooggeklasseerde ploeg. Groningen was al de klos, Ajax was al de klos, Feyenoord verloor jezelf. Nou, die was niet echt heel hoog geplaatst, maar ja, daar wint Excelsior regelmatig van. En daar begonnen dat soort wedstrijden dan uiteindelijk mee om dit soort potjes toch nog te winnen. En Makkerli is nog steeds het doelwit van allerlei PSV'ers... Die achter hem aangaan en zeggen van joh wat doe je nou. Hier kon uh, Marcelo echt niet zoveel aan doen. En ik kan me wel vinden in die mening. Blessuretijd ingegaan. Het is stiekem toch nog 2-2 geworden. Zo zie je maar dat het toch maar 1-2-3 kan gebeuren. PSV is allemaal opgefokt. En ik wilde eigenlijk nog gaan zeggen. Die makkelier heeft zich hier keurig vanaf gemaakt. Hier valt vanavond geen discussie meer te halen. Maar we hebben er toch nog eentje gevonden. In de slotfase dus. 2-2 nu dankzij die penalty van de Graaf. En de vrije trap voor PSV. Iedereen mee naar voren. Op Pieters en Djucak uh, na. Djucak is daar nog om de vrije trap te nemen. Daar gaat die bal de lucht in. Wordt hij weggekopt. Maar niet echt zeker. Blijft die bal nog altijd hangen. Pellats moet hem toch ergens een keer onderweg gaan vangen. En dan zegt het bij PSV iedereen penalty. En Makkerli zegt klopt. Volgens mij. En dus komt er weer een penalty. Maar nu aan de andere kant. En dus kan PSV stiekem toch nog de drie punten oppakken. Als ik het goed gezien heb. Pellats kijkt ernaar. Ja, dit moet, uh, moet haast wel een penalty worden. Even kijken wat er dan precies gebeurt. Het gebeurt helemaal aan de andere kant. Ik zit zo'n beetje tegen de andere, uh, achterlijn van de, de andere doel uh, aan. En dan is het volgens mij uh, Bergkamp. Nee, het is Pellats die daar... Uh, uh, dat moet volgens mij Koevermans zijn onderuit haalt tegen de achterlijn aan. En die arme Pellets die dan vandaag zijn debuut maakt en de kans krijgt maakt daar een overtreding. Koevermans heeft geen enkel idee wat hem daarover komt. Maar die denkt ik voel wat ik ga liggen en ik denk, blijf liggen. En het zal allemaal wel. Twee penalties in de slotfase. De eerste was Raak, die was van de Graaf. Dat betekende 2-2. Toen dacht Excelsior, mooi puntje binnen. En bij PSV was iedereen boos, maar inmiddels ligt de bal aan de andere kant op de stip. En staat iedereen daar gespannen af te wachten... Of het PSV ook zal lukken of het Jujjak ook zal lukken om die penalty uh, erin te schieten. Tegen Pellas dus, de Duitser. Kan hij die uh, fout die hij maakte goed maken. De aanloop, gedecideerd, binnengeschoten. Jujjak viert het feestje met de supporters in het uitvak. Die massaal de lucht inspringen natuurlijk. Excelsior, het arme Excelsior. Dacht dat het even ging gebeuren, zeg. Maar die penalty van Jujczak doet ze toch nog de das om. Ik heb niet eens gezien hoeveel blessureminuten erbij komen. Maar ik neem aan dat het niet, dat, dat er niet zo gek veel meer zullen zijn inmiddels. En uh, wat een knotsgekke slotfase is dat, zeg. Onvoorstelbaar. Drie minuten hoor ik net op mijn koptelefoon dat erbij zijn gekomen. En Jujjak viert in zijn eentje groot feest. Zijn veertiende goal van het seizoen is een hele belangrijke. Want PSV dacht toch echt hier twee puntjes in te leveren. En in Twente zullen ze ongetwijfeld gedacht hebben. Dat is mooi. We hebben mooi een, de achterstand weer bijna ingelopen ten opzichte van PSV. Maar dat geldt allemaal niet. Scenario's vliegen hier dus in de slotfase nog even op en neer. Dat is nou wat een competitie en een wedstrijd zo leuk maken. Op het moment dat je denkt dat het gebeurd is. En dat is het nog altijd niet. Want er wordt nog altijd gevoetbald. En een vrije trap voor Excelsior. En dat was het scenario waar net ook een penalty uit voorkwam. Dus je weet het nooit. En Nelon nu is het volgens mij die achter de bal is gaan staan. En nu is het de beurt aan iedereen van Excelsior. Om in het strafschopgebied van PSV te gaan staan. Daar komt die bal. Richting Bovenberg natuurlijk. Uithalen van de Maleo. Maar die schiet die bal 5 meter over de goal. Van Isaacson heen. En dan, zegt Makkeli, is het wel klaar. Jongen, wat een knotsgekke slotfase. Bij Eind in Eindhoven zal iedereen uiteindelijk toch wel tevreden zijn. En toch niet meer zeuren over die beslissing van Makkeli. Of het wel of geen penalty was. Want de Eindhovenaren komen goed weg. 3-2 uiteindelijk. Wat een slotfase op Woudenstein. Buitenlands voetbal. Langs de lijn. Het gaat de laatste dagen hard, bergafwaarts met Bayern München... de club van Louis Vergaal. En Bayern is inmiddels in een crisis, een diepe crisis terechtgekomen... tegen de sensatie van de Bundesliga, Hannover 96... ging Bayern vanmiddag opnieuw onderuit. ...onder het plaats, en hij kan richtig schieten. Pinto! Oh, dat gibt es nicht! Es is das 3-1 voor Hannover 96. Sergio Pinto profiteert... 3-1 werden dus voor Hannover en de laatste goal was van Pinto. Het verlies van Bayern komt bovenop de thuisnederlaag van een week geleden tegen de koploper in de Bundesliga Dortmund en de uitschakeling in de beker afgelopen week tegen Schalke 04. Magie Brandsma was Bayern nou echt zo slecht? Want 3-1 klinkt toch als een overtuigende zegen voor Hannover. Dat was het ook wel, maar Bayern, ja, Bayern was helemaal niet zo heel erg slecht. Maar het spel van Bayern is de afgelopen weken zo ongelooflijk voorspelbaar. En als dan de creatieve spelers, ja, dan moet je inderdaad denken aan Robben, aan Frank Ribéry, aan Schweinsteiger. Als die niet echt in vorm zijn, ja, dan blijft er niet zo gek veel over van, van Bayern. Robben scoorde dan wel, uh, Ribéry was onzichtbaar, Schweinsteiger deed vandaag niet eens mee, was geschorst. Maar dat is uh, op het moment zeker geen verlies voor Bayern, want hij is heel erg uit. Nou, voeg daar dan aan toe een, een zwakke verdediging. Uh, van Gaal heeft ook in die verdediging heel veel gewisseld, onzeker. Ja, kijk, en zo'n Bayern verliest ook van een solide, maar uh, zeker niet uh, super, Hannover. Ja, en dan de website van Beeld. Daar staat waar is. is uh, zijn de ja. dagen van Louis van Gaal inderdaad geteld? Het wordt wel uh, Heel erg ingewikkeld, denk ik, voor Van Gaal. Bestuursvoorzitter Roemenike, die zei vanavond: we gaan er een nachtje over slapen. Het was het dieptepunt van het seizoen, deze wedstrijd. En ja, zei Roemenike ook: wat Van Gaal betreft, we gaan er niet emotioneel, maar rationeel over beslissen. De president van de club, dat is uh, Uli Heunis tegenwoordig... die was veel uh, ja, eigenlijk concreter. Die zei, we moeten handelen, niet kletsen. Het ziet er echt duister uit uh, voor Van Gaal. Ik denk dat er misschien morgen al wel duidelijkheid komt. Kijk, aan de ene kant de slechte resultaten. Aan de andere kant, en dat zitten de, de Bayern-bazen ook heel erg dwars... Zijn eigenzinnige manier van optreden. Bijvoorbeeld het vertrek van, van, van Bommel. Dat is heel slecht gevallen in de club. Bayern wil wel van hem af, is mijn inschatting. De vraag is natuurlijk alleen wel. welke trainer, welke coach is nu de oplossing? En ik denk dat dat het dilemma is. waar Roemenikke en Heunis vannacht over zitten te praten. Ja, laten we even naar vergaan luisteren over die wedstrijd. Ja, dat moet ik zaken. Ik denk. Uh... Dass we äh, ziemlich goed äh, begonnen zijn. We hebben ook niet het geluk gehad, weil ik denk: oké, okay, 2 0. Maar mijn spieler hebben toch äh, met een Löwenherz gespielt. Ja, en dan komt äh, dit dritte Tor, en dat was tödlich, denk ik. Maar ze hebben bis de laatste minuten gekämpft. En dat vind ik natuurlijk zeer äh, goed. Ja, hij valt zijn team niet af, hè? Uh, nee. Nee, maar ja. Uh. Maar het klinkt ook niet echt overtuigend, hè? Nee. Het klinkt ook, hij echt, echt uh, als, als een soort berusting praat van Gaal hier. Van ja, uh, ja de 1-0, de 2-0, de 3-0. Het lijkt wel, dat vond ik ook uh, wel een beetje spreken uit zijn manier van coachen vandaag. Alsof hij zelf ook al wel ingezien heeft. Het gaat niet meer tussen mij en, en, en dit team. Nee, en de Champions League nog haalbaar, denk je? Nou ja, dat wordt wel heel erg moeilijk voor Bayern. Dortmund staat stijf bovenaan, uh, 61 punten. Bayern staat nu vierde met, met 19 punten achterstand op, op Dortmund. Nou ja, de nummer 1 en 2 doen automatisch mee aan de Champions League volgend seizoen. Um, ja, de nummer 3 moet kwalificatie spelen. Nummer 3 is nu Hannover. Bayern München staat nu vijf punten na het verlies achter op Hannover. Ja, ze dus kunnen de, de Champions League, League nog winnen. Nou ja, dat, dat, dat <laughs> zou het hele seizoen natuurlijk in één klap goed kunnen maken. Ja. Maar, Bayern München in deze vorm, ik geloof dat weinig mensen daarin geloven. Ja, is het nou alleen Beeld en de Roemenikers en de Beckenbouwers die je hoort... of uh, uh, doet de aanhang ook nog iets? Ja, ja de, nee, de aanhang is, is niet anti-Van Gaal, dat kun je absoluut niet zeggen. De aanhang is natuurlijk wel uh, gewend aan successen en die blijven, af, of blij, blijven uit. Dus het is maar zeer de vraag hoe lang Van Gaal nog kan steunen op, op, de, ja, op de supporters... Ja. Het is nu niet zo dat, dat het stadion van Bayern München al vol hangt met, met spandoeken van Gaal weg of wat dan ook. Dat niet. Ja. Daarvoor zijn die supporters natuurlijk ook te veel verwend. Bijvoorbeeld door het vorige seizoen. Ja. Uh, van Gaal heeft zelf ook nog iets over zijn positie gezegd. Ik had uh, bis uh, jetzt nog immer uh, gevoeld dat mijn voorstand uh, uh, zeer veel vertrouwen had in, in meer... Ik verste je ook dat wanneer wieder weer de de Drieten, Hint een ander, dan weer is het natuurlijk schwierig. Ja, hij weet dat het moeilijk wordt en ja. hij weet, uh, hoewel hij tot nu toe alle steun heeft gehad van de club Bezuur. Maar ja, uh, Inter, uh, als je wint, dan is dat de wedstrijd die je die moet maken of haalt hij dat gewoon niet? Nou ja, het is het enige front waar, waar uh, Bayern München natuurlijk nog meedoet. De kampioenschap is weg, de beker is weg. Ja, de Champions League wint Bayern, gaan ze, gaan, gaan ze door, dan zou dat de redding kunnen zijn voor Van Gaal. Want nogmaals, het is, het is de enige plek waar ze nog meedoen. Ja, bij uh, Schalke gaat het trouwens niet veel uh, beter uh, zonder Huntelaar uh, 1-0 onderuit bij Stuttgart. Wie gaat er eerder? Maak uit of uh, Louis van <laughs> Het verschil tussen Schalke en Bayern München is natuurlijk wel... Schalke staat in de finale van de beker. Speelt tegen Duisburg. Schalke kan nog een titel halen. Uh, Oké, okay, de competitie is weg. Schalke doet ook nog mee in de Champions League. Ik denk dat als er al een trainer weggaat van Gaal of Magath... dan is het eerder van Gaal dan Magath. Ja, Voor het seizoen was er iemand die mij zei dat Bayern München kampioen werd. Maar nu twijfel ja. jij zelfs niet meer aan Borussia Dortmund, hè? Ik denk toch echt wel dat het nou, dat moet wel heel raar lopen. Borussia Dortmund speelt ongelooflijk goed, heeft een grote voorsprong. Nee, Dortmund is de nieuwe kampioen van Duitsland. Oké, okay, bedankt, Margriet. Arsenal leed duurpuntenverlies in de race om de Engelse titel. Thuis tegen middenmotor Sunderland werd het 0-0. Dat betekende na het verlies in de League Cup final tegen Birmingham City vorige week weer een tegenslag voor Arsenal. Van Persie, Fabregas en Song waren allemaal geblesseerd. Het verschil tussen nummer 2 Arsenal en koploper Manchester... is na 28 wedstrijden overigens maar drie punten. United komt morgen nog in actie tegen Liverpool. Manchester City nam de derde plaats over van Chelsea... door te winnen 1-0 van Wigan. Nigel de Jong kwam zeven minuten voor tijd als invaller in het veld bij City. Dan Spanje, daar speelde de lijst aan voor de Barcelona thuis... tegen Real Zaragoza 1-0, de goal was van Keita... Barcelona staat nu 10 punten voor op Real, maar Real gaat morgen nog op bezoek bij Racing Santander. Valencia blijft stevig op de derde plaats staan. Een plek die aan het einde van het seizoen ook rechtstreeks toegang geeft tot de Champions League. Valencia won uit bij Real Mallorca 2-1. Om tien uur is Atletico tegen Villarreal begonnen. Het is daar 1-1. Koploper AC Milan lijkt in de Italiaanse Serie A op weg naar de drie punten in de uitwedstrijd tegen Juventus. Het duel in Turijn zit in de slotfase en het is nog steeds 1-0 door 0-1 moet ik zeggen. Door een uh, treffer van uh, Gattuso. Als de, het is inmiddels afgelopen zelfs. Uh, als de stand nog even zo blijft, uh, dan heeft Milan, en die stand is dus zo gebleven... heeft Milan de acht punten voorsprong op Inter. En Inter speelt morgen thuis tegen Genoa. Lazio klom naar plaats drie door een 2-0 overwinning in en tegen Le dan België, de nummers 1 en 2 racing Genk en Anderlecht gisteravond. Uh, het uh, werd 1-1. Genk stond na een treffen van Jelle Vossen, de International, heel lang op 1-0. Maar in de slotminuut kwam Anderlecht via Juhas alsnog gelijk. Genk blijft lijst aanvoeren op doel saldo. Overigens heeft de nieuwe club van Ruud Gullit, het Russische Terek Groshny... geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Anderlecht-speler Mark Boussoufa... Gullet ziet in de door Ajax opgeleide middenvelders een nieuwe spelmaker. Het is niet bekend of Boussouva een transfer... naar de Deelrepubliek Republiek niet helemaal ziet zitten. De nummer 3 in de eerste klasse uh, A-agent... profiteerde niet van het puntenverlies van Genk en Anderlecht en blijft staan op 7 punten achterstand... want de uitwedstrijd bij KV Mechelen eindigde ook al in 1-1. Dan Schotland, daar maakte Celtic geen fout in de jacht op de titel. De koploper versloeg hekkensluiter Hamilton Academic... op Celtic Park met 2-0. Celtic heeft 8... 8 punten meer dan de Rangers, maar die ploeg heeft nog wel drie duels te goed. Morgen staat als eerste de uitwedstrijd bij saint Mirren op de rol. En de Ren gaat minstens voor een dag alleen aan de leiding... in de Franse voetbalcompetitie. De koppeloper won de uitwedstrijd tegen subtop Montpellier met 1-0. Ren staat nu 3 punten voor op Lille... dat morgen op bezoek moet bij nummer 3, Olympique Marseille. Wat een goal! De Penalty. Alle wedstrijden van vanavond. We gaan verder met de karakteristieke Twente tegen NAC 2-0. Beide goals vielen naar rust en waren van De Jong en Chatli. NAC hield het een uur vol tegen een moeizaam voetballend Twente. Maar ja, dat is niet lang genoeg.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 Excelsior PSV werd 2-3 na een 1-0 ruststand. Fernandez zette Excelsior op een voorsprong. Vlak na rust werd het binnen de minuut door Lens en Hutchinson 1-2. En toen een tumultueuze slotfase met twee strafschoppen... waar je allebei hele grote vraagtekens bij kan zetten. De 2-2 was van De Graaf, dat was in de 90ste minuut. En in de 93ste minuut Doetschak ook uit de strafschop dus 2-3. A door Den Haag tegen NEC werd 5-1, bij dus was het 2-1. 1-0 Immers, 1-1 Flemings, 2-1 Boedekien... uit een strafschop, 3-1 Vroek, 4-1 Toornstra en 5-1 Brouweren. Er was een rode kaart voor Tiemling, Dat was een minuut of drie voor tijd en hij is van NEC. In Den Haag is het al carnaval sinds eind augustus leuk fris... en bij vlagens prankelend voetbal heeft de Haagse harten ontdooid. Vanavond was er zelfs de weef... Ik heb gehoord van Jilles, de teammanager, dat dat nog nooit gebeurd is in de historie van ADO. Dat er altijd wel groepen die niet meededen. Maar van de kids tribune tot het oude midden noord, tot de bobo's, om het even zo uit te drukken op de hoofdtribune aan toe. Ging die door het stadion. Ja, geweldig. En een beter compliment kun je niet krijgen, denk ik. En dat zei John van der Brom. Hij is de trainer van Den Haag. Zijn collega NEC-zijde heet Wiljan Vloed. En hij had respect voor de spelvreugde van Den Haag.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 En op een gegeven moment, ja, die vrije trap op het eind. En ja, ik kop hem door en dan valt erin. Dus daar uh, ben ik blij mee. Vitesse VVV werd 2-0 na 0-0 ruststand. 1-0 van Ginkel en 2-0 de recht. Dat was een eigen doelpunt. VVV heeft het geluk uh, niet aan zijn zijde. Uh, maar met wat meer fortuin waren de punten meegegaan. Naar Venlo, denkt trainer Wilboezen. Wij hebben punten laten liggen vandaag, dat is duidelijk. Ja.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 En dat zei Ismaël Aysati gisteren al won de graafschap met 2-1 van Willem II. PSV gaat aan kop 57 uit 26, Twente heeft er 54 uit 26 en Ajax 49 uit 25. Ado de Haag is vierde, heeft 45 uit 26. Onderin 15e, net boven de streep, Vitesse, 28 uit 26. Dan Excelsior, 22 uit 26. VVV heeft er 16 uit 26. En Willem II staat troosteloos, laatste 11 uit 25. Uit 26 moet dat zijn, want Willem II heeft al gespeeld dit weekend. Het programma morgen om half drie. Groningen tegen Heracles, Heerenveen tegen Feyenoord... en FC Utrecht tegen Roda. En om half vijf is er ook nog Ajax tegen AZ. Thank mm -hmm. you. Wat is Let me go, let me be now, let me be, wanna be, wanna see, would you let me go, let me be now, let me be calm. Rut met Let Me Be. Ze kwam om te leren en ze strandde in de halve finales. Daphne Schippers liep de 60 meter bij de EK indoor... in, in Parijs twee keer in 6 seconden en 30 honderdste. Een prima prestatie voor een 18-jarige debutante op een senioren toernooi. Toch was Schippers niet helemaal tevreden. En, en die houtkamp wilde weten waarom. Ja, slechte race, dus ja, ik kan niet meer hopen dan dat en, uh, helaas. Maar ja, sta je voor het eerst het het is jammer, maar ja, helaas niks om te doen. Je bent echt uh, er een stuk van, hè? Ik vind het heel jammer, ja, want als je ziet wat tijd gelopen wordt, dan weet ik gewoon dat ik dat kan. En dat is jammer. Want je loopt vanochtend 7.30, nu weer 7.30. Het had net een paar honderdste meer moeten zijn, hè? Ja, dat zat er zeker in, dat weet ik zeker. Maar ja, want waar, waar uit een slechte race zich in? Ja, mijn start was slecht en daarna te krampachtig. Ik wil toch graag, ja. Maar als je dan om je heen kijkt, op de finish, dan weet je al dat het uh, niet goed zit? Nou, ik zit in de buitenste baan en dan zie je het al helemaal niet wat de rest doet. Maar toen ik helemaal over de lijn was, wist ik het wel. Als je nou terugkijkt, hè, dit is je eerste grote toernooi. Um, hoe anders is dit? Niet heel veel anders. Elk toernooi is anders. Dus uh, ja, het is natuurlijk de, de concurrentie is beter. En, uh, maar ja, het is niet heel anders, nee. Nu ben jij ook een hele goede meerkamster. Gisteren hebben we Ramona gezien. Um, geeft dat meer, nog meer kriebels? Nou, ik ben hier gewoon voor de sprint. En uh, tuurlijk, je, je doet het wel een beetje als je in een keer een grond haalt. Maar, ja. Want wat ga jij nou doen? Nou ja, weet ik niet. we uh, loop op meerkampen, maar ze is sowieso geen sprint aankomen. De tijd wordt gewoon kamp en dit is wat het leuke erbij. Maar je bent zo snel, je bent zo'n goede sprinter. Dan zou ik bijna zeggen van, gooi alles op die sprint. Dat is toch mooi voor uh, de meerkamp. Dan kan ik verspringen, kan ik uh, sprinten en kan ik hordelen doen. Het is niet zo dat dit nu voor jou heeft gezegd... nou, dit is toch wel heel erg leuk om te doen? Nee, absoluut niet. Het is leuk om erbij te doen, maar uh, zeker niet als hoofddoel. Een mooie ervaring geweest? Ja, zeker weten. En dat zei Daphne Schippers bij de EK Indoor en Atletiek in Parijs-Terre en die Houtkamp. Stefan Sanders doet uh, in het volgende uur met het oog op morgen. En Tom van Hek en Twan van Peperstraten zijn er morgen om twee uur... voor de volgende Langs de Lijn. Nog een prettige avond.